Uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Universiteit van Amsterdam heeft een externe commissie ingesteld... om onderzoek te doen naar voormalig rector magnificus Dim van den Boom. Aanleiding is een onderzoek van NRC... dat schrijft dat ze zich veelvuldig schuldig heeft gemaakt aan plagiaat. De krant bestudeerde toespraken van Van den Boom en haar proefschrift uit 1988... Alleen al op de eerste 42 pagina's zouden 38 voorbeelden van gekopieerde teksten met incorrecte bronvermelding staan. Van den Boom zegt zelf dat de regels toen niet zo scherp waren. Ook zegt ze dat voor openingstoespraken minder strenge regels gelden. Bij onderzoek naar fraude en corruptie wil het Openbaar Ministerie meer gebruik gaan maken van advocaten die door verdachte bedrijven zelf zijn ingehuurd... Een officier van justitie zegt in het FD dat hierdoor minder druk wordt gelegd op de fiat... dat bedrijven strafvermindering kunnen krijgen en dat zaken sneller kunnen worden afgewikkeld. De onderzoeksmethode zou zijn afgekeken van de VS... waar de overheid en het bedrijfsleven vaker op deze manier samenwerken. Marianne Schuurmans-Weideveen is voorgedragen als nieuwe burgemeester van de gemeente Haarlemmermeer. Op 10 juli volgt waarnemend burgemeester Hoes op. De 58-jarige VVD-politica is nu nog burgemeester van de Gelderse gemeente Lingewaard. Online-kiosk Blendel stopt met de verkoop van losse artikelen. Voortaan worden alleen nog abonnementen verkocht.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 Dit was het NOS-journaal. ZFM. Verkeersupdate, verkeersupdate. Mijn naam is René Passet van de AMBB. De spits is voorbij, alleen nog wat drukte op de ring van Amsterdam. Op de A10 Noord, tussen Afrit Vodendam en knapend Watergraafsmeer. Watergaafsmeer. Een kwartier vertraging. En vervolgens tot aan de Afrit Amsterdam Oud-Zuid. Nog eens een half uur extra door een ongeluk. Twee rijstokken zijn dicht richting Schiphol. En dat was de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe?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 En dan is Ze plaatst het de deel bij vredes weer, haar paaier op, Maar Potter roept ze gil, ze zingt zich in hun overgaan, de zand. Goedemiddag, dames en heren luisteraars. U luistert naar het programma ZFM Zandvoort. En we hebben weer een bijzondere gast vandaag. En dat is mevrouw Faber. En we hebben aan de knoppen vandaag Mark Otten. En onder supervisie van Pascal. Maar nou Mark, zoals ik het nu gezien heb, gaat het al ontzettend goed. Heel veel succes, deze uitzending. Ja... Mevrouw Faber, uh, we hebben uw zoon Martin een aantal weken geleden heb ik hem mogen interviewen. En bij een aantal dingen zei hij, ja nou, dat weet ik niet meer precies hoor. Dat moet je aan mijn moeder vragen. Nou, en dat hebben we dus <lacht> gedaan. <lacht> ik ben het dus aan zijn moeder gaan vragen. En die zit dus nu tegenover mij. Zou... Blijft u gewoon rustig zo ja. zitten. Het gaat helemaal goed. En... We hebben ook al uh, van de week even met elkaar gesproken... Hè, zodat het niet uh, zo rauw op uw dak valt. En u had zoveel te vertellen dat ik zei... nou, daar kunnen we makkelijk een uitzending mee, uh, mee vullen. Dus we gaan van start. En we gaan van start ja, bij het begin waar begonnen moet worden... van waar komt u vandaan? Want u bent niet in Zandvoort geboren. Nee, ik ben niet in Zandvoort geboren. Ik ben geboren in Keter en Spaarland... En dat heet tegenwoordig Schiedam, sinds eigenlijk na de oorlog gelijk. En daar ben ik dan geboren 11 augustus 27 op de boerderij in Ketel. En, en dat was een groot gezin? Dat was, uh, ik was uh, een gezin van negen kinderen en ik was precies de middelste. Vier boven mij en vier beneden mij. Ja, en het buitenleven is natuurlijk heel anders als uh, hierin zijn antwoord. <laughs> wij, uh, ja. U ging daar naar school? Wij gingen naar school lopend. En dan uh, wachtten we op elkaar. Want uh, wij woonden, zeg maar, een land weg. En er waren allemaal grote gezinnen. En dan wachtte je een beetje op elkaar en dan liep je met uh, heel stijl liep je naar school. En, en bleef je dan op school over? Of? Wij bleven op school over, ja. Dus dat was al modern, hè? Tegenwoordig hebben ze het erover, maar, of gebeurt het op de meeste nee. scholen. Maar uh, toen, ja. ja, want je moest hoe ver lopen? Half uur, half uur lopen. Ja, dus zo naar huis tussen de middag was een half uur heen, een half uur terug... had je geen tijd om een nee. boterham te eten. En wat heeft u na school gedaan? Na school. Ik was uh, 13 jaar. Ik heb zeven jaar de lagere school gedaan. En ik was 13 jaar, toen ben ik in de huishouding gegaan. Bij een nicht van mij. En een neef dan. Maar in ieder geval, daar was de eerste kind... was toen net nog geen jaar. En uh, nou ja, daar heb ik het gelukkig heel goed naar mijn zin gehad... Want uh, 13 jaar tegenwoordig dan ben je nog ja, bij wijze van spreken kind. Maar wij moesten dan al volwassen zijn. Zes uur op en de hele dag een beetje uh, huishouden doen. En uh, als je klaar was met het grove werk dan uh, ja, kousen stoppen en uh, klusjes doen. Handen over elkaar, dat uh, was er niet bij. En het was een uh, meisje, zoals je vroeger zei, voor dag en nacht. Voor dag en nacht, ja. zondagsmiddags middags vrij. En wat verdiende u daarmee? 2,75 voor de hele week. Dat vragen ze nu uh, ja. nog niet eens per uur. Ik bedoel, dat vragen ze al meer ja. per uur. Dus dat was uh, hard werken. Nou ja, het, uh, het was één grote troost voor mij. Ik had het naar mijn zin. En het was gewoon heel erg wel, ja, uh, eigenlijk wel prettig. Ja. Maar moest u ook met het boerenwerk? Want het was een boerderij? Nee, het was alleen de huishouding. Alleen de huishouding? Ja. ja. Nou, dan weten we waar u vandaan komt. En dan ga ik u straks vragen, na het eerste muziekje. van Hoe bent u dan aan uw man Martin gekomen? Ja. Vanuit dat verre ketel bij Schiedam. Ja, dat ja. de eerste die het vraagt. Oké, nou, gaan we het zo over hebben? Ja. De dreamband Zandvoort, ja, dat was een fantastisch muziekje. Hé, uh, hey, ga je mee naar Zandvoort aan de zee? Want ja, mijn volgende vraag is natuurlijk aan je, mevrouw Vaver. Van uh, ja, uh, jij woonde in dat ketel. Je was uh, een meisje voor dag en nacht in de huishouding op de boerderij van een nicht en neef van je, maar. Hoe is Martin dan in jouw leven ja, gekomen? Grote vraag. Ja. Uh, Martin, zijn moeder, is in 1947 overleden. En uh, toen waren uh, zijn vader en zijn broer en hij, uh, die moesten dan uh, het, uh, de zaak runnen en Martin was helemaal niet huishoudelijk aangelegd... maar uh, ja, hij moest alles doen. En als we het over de zaak runnen... even ter verduidelijking van de luisteraars... die de uitzending van Martin Junior... Hè, die nu ja. het hotel niet gehoord hebben... dat is uh, toen nog was het een pension. Het, uh, de locatie is hetzelfde... het huidige hotel Faber aan de Kostverlorenstraat. Dus uw man... He, toen nog niet, met zijn broer en uh, vader... stonden er dus ineens voor om dat pensioen te gaan runnen. Maar mijn man was helemaal niet huishoudelijk aangelegd. En hij moest natuurlijk van alles doen. En er kwam oneenigheid. En toen is hij op een avond is die op de trein gestapt. Want zijn moeder kwam ook uit Schiedam. Toen is hij naar een broer van zijn moeder gegaan. En daar heeft hij onderdag gekregen... En hij heeft werk gezocht en uh, die zoon van zijn oom en tante, dus zijn neef, daar kon hij niet zo goed mee overweg want uh, hij kon zijn bed niet uit en zijn moeder die uh, zijn ja. moeder die moest hem vaak roepen en dan ging hij zijn moeder uitschelden en dat kon mijn man niet hebben. Dus daar ja, kwam ook weer uh, wrijving. En toen vond mijn tante het beter dat hij dan een ander kosthuis zocht. En dat is ook gebeurd. Hij heeft een, ook nog familie waar ik dan uh, woonde in Ketel. En uh, daar ontmoette hij een oude dame. En die zei, jongen, zoek jij een kosthuis? Ik heb een kamer over en dan kom je maar eens even kijken. Ga maar even met me mee. En dat is gebeurd. Hij heeft daar uh, gewoond totdat we gingen trouwen. En dat was dan in... Uh, ja, maar daar nee, komen hij, we straks hij, ja, over. Ja, daar komen ja. we terug. Maar ik loop een beetje vooruit. Ja. Maar in ieder geval, daar is hij terechtgekomen. En uh, hij was er al gauw, uh, ja... Uh, uh, thuis, dat hij uh, naar de verenigingen ging... en naar de kerk en zo. En ik ging ook op de meisjesvereniging. Hij ging op de, de jongensvereniging. En dan werd hij ook voorzitter. En zodoende hebben we daar elkaar leren kennen. Dus dat is eigenlijk... Uh, ja, in 1948... hebben we elkaar leren kennen, ja. En... toen... zei mijn schoonvader... Uh, we gingen dan ook wel eens naar Zandvoort om uh, zo'n weekend door te brengen... toen we verloofd waren. En toen uh, zei mijn schoonvader, uh, ik ga de zaak verkopen. Nou, zegt mijn man, dat wil ik niet. Want mijn moeder heeft dat opgericht. En uh, dan komen wij erin. Ja, komen wij erin. Maar in ieder geval, wij zijn dan eigenlijk uh, alle kanten... Uh, gaan praten. En uh, mijn man heeft toestemming gevraagd om te trouwen. En toen zijn we in oktober 1950 zijn we getrouwd. En zo is dat even voor mij dus uh, heel wat anders geworden. Uh, ik kwam dan zeg maar als boerenmeisje ineens in het burgerleven. En we kwamen daar uh, na de bruiloft kwamen wij uh, aan in pensioen. Nou, je moet nog even vertellen hoe jullie aankwamen. Ja, dat de dag van de bruiloft. Dat wil ik vertellen. Mijn uh, zuster en zwager hebben ons naar Zandvoort gebracht. En toen kwamen we dus, ik, mijn trouwjurk, mijn man is een trouwpak. En zo is het uh, leven begonnen voor mij. Een heel ander leven. 25 oktober 1950. Ja. ja. Werd je in het diepe gegooid. Nou ja, wat heet... Als onschuldig. En, <lacht> uh, ja, je dacht geloof ik niet over alles na. Maar in ieder geval... Uh, we zijn uh, eerst nog een beetje uh, ja, de boel gaan verkennen. Een kamer ingericht. Want uh, het was natuurlijk van de ene op de andere dag... dat je moest zorgen dat je een beetje gezelligheid kreeg. En een kamer ingericht bedoel nou, je mee... een het, verblijf waar jullie zelf het, konden ja, verblijven. ja. ja. Want je hebt vanaf 1950, tot, maar daar hebben we het straks over... heb je dus altijd in het hotel, ja. wat toen nog pensioen was, ja. gewoond. Inderdaad. Dus veel privacy had je niet. Helemaal niet. Helemaal niet. En uh, wij aten dus ook met de gasten. Mijn schoonvader kookte toen ter tijd nog. En er waren een paar vaste mensen in huis. Dat was juffer van der werf. Ze zei altijd, ik ben een dochter van meester Kees. En er was een... Uh, en oom Jan Sielman, die werkte bij Van Deurzen. En die is gebleven tot hij 65 werd. En die kwam uiteindelijk uit Leerdam. En toen is die weer teruggegaan. En die heeft dan ook nog uh, geslapen op een zolderkamertje zo in de zomerdag. En juf van der Werf, die uh, had één vaste kamer. En één keer in de week werd ze gewassen door zuster Lien. Dat weet ik ook nog. En er was goed opgehaald door iemand. En ze lag graag op bed. Of ze, ze, ze was denk ik altijd moe. ze riep ook heel vaak, was ik maar dood? En dat was voor ons niet zo leuk natuurlijk. Nee. En die is later is gegaan naar het uh, Hulsmanhof. Ja, wat toen nog het diaconiehuis zette ja, ja, denk ja, ik. Ja. Maar goed, uh, in ieder geval... Uh, 1950 uh, ben je dus uh, een heel nieuw leven gestart. Je kwam dus in het uh, pensioen je schoonvader die was er nog om jullie op weg te helpen, ja, begrijp ik. Ja. Maar op een gegeven moment is je schoonvader natuurlijk... Ja, die had een, een, een dame leren kennen. Die woonde in Soest, Soestdijk. En daar is hij ook naartoe gegaan. En ze zijn later... Nou ja, dat, dat zeg ik straks nog wel. Wij zijn eerst... Uh, ja, zelfstandig gestart. In 1951 ging het ons dan de zaak aan. Ja. En ging mijn man koken. Ja, terwijl je en, zei, die was niet zo huishoudelijk. Dus die nee. is wel helemaal om moeten ja, zwaaien. Nou ja, dat heeft hij waarschijnlijk wel eerst goed even bekeken bij zijn vader. En uh, ja, wat moest, dat moest. Ja. En we aten het dan met de gasten. Aan tafel en dat voel je allemaal gewoon. Ja. Dat kon ook allemaal toen de tijd. Wij gaan even naar een muziekje luisteren. Nou, dat uh, ja. zal Martin, uh, uh, Mark even opzoeken. Uh, ik had nog een uh, vraagje. Want uh, jullie kwamen in dat uh, pension aan. En je schoonvader was er nog een jaartje. Maar toen. Uh, ja. Hebben jullie er heel veel in gewerkt? Hè? Ja, Ik wil... ja, we hebben natuurlijk eerst de boel een beetje opgeknapt. Want het seizoen kwam er natuurlijk ook aan. En we hebben, voor toen de tijd uh, was het allemaal nog. Uh, ja, acceptabel. Maar. Uh, Uiteindelijk was het zo. Uh, wij begonnen dus uh, voor onszelf in 1951. Maar uh, we hebben gewerkt met reisbureaus. En uh, ja, die Duitsers die kwamen toch al heel gauw naar Zandvoort weer. En toen moesten we natuurlijk ook uh, zorgen dat we een beetje meer bedden kregen. Toen uh, heeft mijn man dan een vergunning aangevraagd om te verbouwen. En aan te bouwen. En dat heeft heel lang geduurd. Dus intussen tijd moest je toch ook zorgen... dat het allemaal een beetje acceptabel was. Dus we hebben heel veel gerenoveerd. En opgeknapt. En, maar dat deden jullie dus bijna allemaal zelf? Ja, dat deden we bijna allemaal zelf. Want, uh, ja. Je was beginnend <laughs> ondernemer. Dat is natuurlijk altijd... Uh, ja. Wat je, wat je wil, dat kan je wel, maar in ieder geval. is het. Uh, wel veel werk geweest, maar we waren altijd met elkaar. En ja, uh, zo is de zaak een beetje tot stand gekomen. En ik heb. Uh, vaste mensen gehad, en die waren ook gelijk eigenlijk nadat wij voor onszelf begonnen mensen van de gemeente. Politiemensen, die dan uh, aanstelling gekregen hadden op Zandvoort, maar nog geen woning. En dan kwamen ze bij ons en die waren dan ook intern. En die, die politiemensen die hadden natuurlijk ook wel nachtdienst. En zei ik tegen, nou, dit, dit, dit, dit, dan moest het natuurlijk allemaal een beetje uh, veranderd worden. Smiddags uh, aten we met de mensen. En s'avonds uh, moesten die mensen weer, uh, als ze we van de nachtdienst terugkwamen, ja, uh, nog wat eten en zo. Maar in ieder geval, we hebben het altijd uh, met plezier gedaan en al eens gezellig met elkaar. Maar ondertussen uh, nou, je hebt 1950 getrouwd en. Uh, uh, 51 is het hotel, of althans nog het pension overgenomen. Ja. Maar zijn er ook kinderen? Ja, Horen kinderen. Dus zijn dat ging er eigenlijk <laughs> tussen de bedrijven door. Mijn oudste dochter is Joker, die is in 52 geboren. En uh, dat ging ook niet zonder slag of stoot. Want. Uh, ze is van februari. En voor vroeger was het zo, als het augustus was of september. dan was eigenlijk het seizoen een beetje voorbij. Dus dan ging je ook wel aan de schoonmakers. En uh, ja, een beetje uh, instellen op de winterdag. En toen kregen we een telefoontje van sociaal, Sociale Zaken. En die vroeg ons of we een uh, gezin konden hebben van zeven mensen. Dat was een fotograaf, een straatfotograaf van Woensel. En die hadden in de oorlog moesten ze dan hun eigen huis uit. En die hadden in Aardenhout gewoond... En dat had de gemeente betaald. Maar op een gegeven moment was dat ook niet meer aan de orde. Ze moesten zelf betalen. En dat konden ze niet. En ze hadden geen huis. En toen diep, uh, heeft sociale zaken gevraagd of wij die in huis wilden hebben. Nou ja. Ik uh, was eerst niet zo enthousiast. Maar in ieder geval, het is toch uh, ja, business. Dus ik heb ja gezegd. En uh, die zijn ook gekomen... Een echtpaar, dat was dan uh, de fotograaf van Woensel. Met twee kinderen. En die fotograaf had een ongetrouwde broer, die was er ook bij. Die werkte in de Muiden. En zijn vader en moeder. Dus Zo. dat waren zeven personen. Dat was een groot gezin? Ja. Nou, daarnaast nog de andere mensen die we hadden. Dus uh, ja, we hadden altijd wel uh, volop werk, zeg maar. Nou, en toen is uh, Joke dus uh, geboren. En uh, ja, daar moest dan ook ruimte voor komen? Of, uh, ja, nou ja, wij sliepen... Uh, en daar komt natuurlijk een uh, bedje bij in, uh, in die kamer waar wij sliepen. En had je wel een eigen huiskamer? Of? Nee, nee. In de zomerdag hebben we wel ook op zolder geslapen. Maar in ieder geval, uh, huiskamer, dat was meer of in de keuken... waar we dan huisvesten. En uh, ja, dat, uh, ja, je was ook niet zoveel gewend. Dus het was uh, niet opvallend dat het uh, zo, uh, zo bekrompen was eigenlijk. Nu zeggen de mensen van uh, eerst uh, privacy en dan wat anders. Ja, maar, maar ja, vroeger sliepen ze ook met hele grote gezinnen in die kleine vissershuisjes. Ja, ja, ja. Inmiddels heb ik begrepen van Mark dat uh, de techniek uh, weer uh, helemaal klaar is. Dus we gaan naar een muziekje luisteren. Erfallen sich ihre Linden, mit ihrem frohen Lachen, möchte ich alles machen, um sie mal zu küssen, aber euch bestimmt gebe ich zu ihm. Gründe habe ich ja genug dafür. Ich drehe einfach wo sie hin und sage lieber, wie lieb ich bin. Sag sie dann noch klein, ist mir's egal. Pas niet pauzeren, En lenkert nu van verne, ik wüsste nu zo so gerne Wie anderen es machen. als falten Heb ik in die lere wenn nog ik ze se Wart ik nog een walten Maar heute die ich zu viel Gründe heb ik ja genug dafür Ik trefde een paar oorsteen En zeg liever Wacht niet op, een ander man. Nou, Mark, wat was dit voor muziekje? Dit was uh, Oktoberfest, uh, Rosemonde. Oktoberfest. Nou, dat is, komt eigenlijk heel mooi uit, uh, mevrouw Faber. Uh, geachte luisteraars, ik heb tegenover mij aan tafel zitten mevrouw Faber, die jarenlang van 1950 en straks zal ze vertellen tot hoe lang het uh, pensioen en later hotel Faber aan de Koslorenstraat heeft gerund. We hebben nog even, dat had ik vergeten te zeggen... het telefoonnummer 023 57 voor als u een vraag of op een opmerking voor mevrouw Faber... of over dit uh, programma hebt... Nou, in 1951 hebben ze het pensioen overgenomen. Martin, senior en mevrouw Faber. En in 1952 werd haar oudste dochter Joke geboren. En we zijn nu aangeland in 1954. Want wat ging er toen spelen? 1954. Toen kwamen uh, onze eerste reisbureau... Meneer Vlek, dat was dan uh, de ondernemer... die had veertien dagen daarvoor kenniswezen maken. En die kwamen toen nog voor de eerste uh, mensen... kwamen toen nog met de spoor, met de trein. En onze serveersers moesten de mensen van de trein halen. En dat waren hele massas. Want... Uh, ja, Holland was geliefd en de Duitsers wilden ook wel eens Holland zien. Dat wil zeggen, uh, de bloembollen kwamen ze eigenlijk uh, voor. Hoofdzakelijk in het ja. voorjaar. Voor de... Ja, en de Keukenhof maakte natuurlijk reclame. En ja, dan uh, waren ze uh, drie dagen of vier dagen en dan uh, gingen ze weer uh, weg... Uh, ze gingen naar Keukenhof, Rotterdam, uh, De Haag, uh, Volendam. Nou, Kaasmarkt enzovoort. Het bleven drie of vier nachten en dan gingen ze weer. En als dus het goed is, kreeg je dan uh, weer een andere bus. Want dat was dan ons eerste reisbrood. Die kwam met de trein en de anderen kwamen met bussen. En hoeveel gasten uh, kreeg je natuurlijk dan? natuurlijk geen keer. plaats voor uh, iedereen. En dan werden ze ondergedeeld. Een dependance heet dat. Bij buren of bij kennis, uh, mensen die graag uh, uh, gasten wilden hebben. Want alles was welkom natuurlijk. Het was nog uh, ja, een moeilijke tijd voor iedereen. En uh, dan uh, gingen we ja. Uh, en hoe ging dat dan in zijn werk? Uh, uh, hoe lang zijn de mensen met de trein gekomen? Eén jaar of meerdere uh, jaren? Ze werden dan van de trein afgehaald. Ja. En dan gingen ze in de bussen van meneer Ook. Precies. En die had natuurlijk uh, ja, uh, veel werk ook om de mensen weg te brengen met hun bagage... Het was niet alleen uh, in de kost verloren, maar het was heel zand voor. <laughs> ik heb ze later, toen ik op de willem uh, woonde... in de jaren zeventig ook nog uh, van jullie ja, gasten gehad. Ja. Er zijn nu nog mensen die tegen mij zeggen... oh, ik vond het best een gezellige tijd, want... Uh, je verzorgde het ontbijt en dan gingen ze de, uh, weer weg. En dan kwamen ze s'avonds terug en hadden ze gegeten. Dus meestal gingen ze gelijk naar bed. Dus het was echt wel goed te doen met die gasten. Ze waren nooit uh, onrustig of zo. Er waren meestal ook oudere mensen. En uh, ja, dat is uh, zo gegaan. En, en hoeveel... Uh... Eén bus, twee bussen, hoeveel mensen kreeg je dan gemiddeld per keer? Nou, van Nuremberg waren er echt wel heel veel. En als er een bus was, dan was het zo ongeveer 45, hooguit 50. Maar in ieder geval, die uh, kwamen natuurlijk tot de deur. En uh, we hebben dan door de tijd hebben we gebouwd en verbouwd. En mijn man die uh, heeft dan heel lang moeten... Wachten op een bouwvergunning. Ja, we gaan zo over de, over de verbouwing. Ik wou nog heel even over die bus, want dat vind ik zo'n interessant gegeven. Ja. Er kwamen dus 45 mensen. Hè, mensen ongeveer, gingen naar de, ja. uh, Dependance. Laten we even daar vanuit gaan. Daar kregen ze hun ontbijt. Maar dan werden ze ook weer allemaal opgehaald. opgehaald of gaan ze ja, naar Faber komen? Nee, ze werden allemaal opgehaald. S'morgens vroeg. We wel een beetje uh, verzamelen daar in de buurt. Maar ze werden wel opgehaald. En dan ook weer weggebracht. En dan waren ze de hele dag weg. Ja. En dan kwamen ze terug. En dan moest Martin dus Eten. voor, voor uh, al die mensen koken? Ja. ja. Dat was echt... Ja, een, dat uh... was heel wat. En in het voorjaar begon je natuurlijk met nieuwe serveersers doorsnee. En die moest je dan ook inwerken. En uh, ja, dat, uh, dat was in het begin echt wel uh, moeilijk. Uh, dat was moeilijk. Dat ging allemaal gemoedelijk. Maar ik bedoel, dit... Uh, het ging goed allemaal. Maar het was een vaststaand menu. Er was geen uh, keuze. Geen, uh, geen, uh, nee, vast een dagmenu. Ja. Een dagmenu. Ja. En daar uh, moesten ze mee doen. Ja, maar goed, het was wel uh, goed uh, verzorgd hoor. Nee, dat, daar twijfel ik ook geen seconde nee, aan. Nee, nee, nee, nee. Het was echt wel... Uh, Goed. Met een voorgerecht, een hoofdgerecht? En, Soep, en uh, hoofdgerecht, en nagerecht, salade. Nee, het was echt altijd wel prima. Dan stond uh, uw man de hele dag in de keuken? Nou ja, zo ongeveer wel, ja. Want het is natuurlijk wel uh, dat je zegt... het moet allemaal uh, bereid worden en verzorgd worden. En wat was uw taak dan in het hotel? Opscheppen <laughs> in het hotel s'avonds met diner schepte ik op en er waren dan en afwassers en uh, in ieder geval uh, ja het ging uh, en s'avonds nog gezellige avonden want uh, folklore uh, de dansgroep De Wurf die kwam uh, bij elke groep Eerst verzorgde mijn man eerst uh, een gezellig avond, maar dat werd hem dan eigenlijk te veel. Toen is de dansgroep de wurf. We hebben af en toe dan, als je dan twee keer in de week uh, verschillende gezelschappen had, dan dansen die mensen dan twee keer in de week bij ons. En toen hadden we nog maar één zaal. Dus als die uh, mensen ...uit de zaal waren, daar moesten we nog de tafels dekken voor de andere ochtend. Voor de gasten die voor de gasten, in, in ja, jullie uh, ja, ja. zelf in het uh, hotel verbleven. Dus, uh, wat ik zei, wat deed jij dan in het hotel? Ja, ja dan zeg je opscheppen. Ja, nou ja, maar, dat is bij die uh, neven ja, natuurlijk, ja. Maar ook... Uh, ja, dus Van morgens vroeg tot s'avonds laat je deed gewoon alles. En de kamer schoonmaken? Uh, nee, daar waren hulpen voor. Oké, okay. ja. Maar dat moet wel allemaal gewassen worden. Deden jullie dat Waserij, ook zelf? De, de handdoeken, wel. handdoeken wel. Maar toen hadden we in het begin hadden we nog niets over een douche. Dat scheelt natuurlijk ook. En dat was goed wel. Maar in ieder geval door de tijd is dit ook allemaal veranderd. Als je die tijd vergelijkt met toen en met nu. Dat is geen vergelijk. Nee. En we gaan even naar een muziekje. En dan gaan we naar de verbouwing. En dan het laatste blokje gaan we even over... De schilderijen hebben. Oh ja. ja. En dan is het alweer tijd. Ja. Dus ja. Als te huis, door het grote raam keken we het plein, maar geld te weinig en een te hoge huur. Dit was een deel van een lied dat Ruud Jansen heeft geschreven... als afscheid van ZFM van het Gasthuisplein. En dat zult u de komende weken... voordat we overgaan naar de nieuwe studio aan de Tol... zult u dat beslist nog menigmaal horen. Maar aangezien de tijd dringt... heb ik het niet helemaal uh, kunnen uitdraaien. Want Leni heeft... mevrouw Faber heeft nog zoveel te vertellen. Eh... <lacht> uh, <lacht> Want we hadden de bussen en je zei er was niet veel ruimte. Mijn man had een vergunning aangevraagd en hoera, hiep, hiep, hoera. Na hoeveel jaar? Vijf jaar. Na vijf jaar. Ja. Want waarom het zo lang geduurd heeft... Euh, achter ons huis, achter het pensioen... stond een, eigenlijk een, een, een, gewoon een kleinere woning. En dat werd bewoond door familie De Groot. En die moesten eerst een huis krijgen en dan werd er dus nagedacht of wij dan konden gaan bouwen. Dus eindelijk was het zover. En toen zijn we aan de gang gegaan. Met uh, eerst de verlengen, De keukens, nieuw. En de achterste zaal. Want we hebben nu ja, twee zalen, maar dat komt later wel. En de eerste etage. Dus dat was een hele... hele ja, grote verbouwing. En dat hebben jullie niet zelf gedaan? <laughs> nee, dat denk ik wel niet. <laughs> dat heeft gedaan uh, een firma uit Baarn. Meneer Slop heeft dat gedaan. En dat is dan... Ja, ik weet niet precies hoe lang dat geduurd heeft... maar zeg maar uh, toch zeker wel een half jaar, denk ik. Want en dat was, natuurlijk in het voorjaar moest het klaar zijn... Ja, zijn ja. Dat was zo rond 1960 dat het klaar was? Ja. En toen... ja uh, ik dacht 61, maar dat maakt niet, ja, uit, dat uit. Maakt niet uit. Ja, dat maakt niet uit. En hoe groot is het daarna nog een keer vergroot? Ja, na twee jaar is het tweede etage erom. Maar het waren na verhouding toch nog geen grote kamers. Dus we moesten daarna weer renoveren. En dat is ook allemaal gebeurd. En dat er ook allemaal douches op de kamer kwamen? Ja, van twee kamers één maken en douchen en toiletten, uh, ja. Ja, want je moet steeds weer met je tijd meegaan. Ja, want die mensen van de bussen die kwamen natuurlijk ook in andere landen. En daar was, uh, nou ja, ook eigenlijk die voorzieningen allemaal. En daar moest je dan ook uh, wel eigenlijk mee uh, concurreren, zeg maar. Ja. Dus van het pensioen is het eigenlijk helemaal een overgegaan worden, ja. een hotel geworden. En krijgen jullie nog steeds die bussen? Uh, jawel. We hebben vier of vijf verschillende reisbureaus. En uh, dat gaat van eind maart tot, als het goed is, tot eind mei. Het ene jaar wat vroeger en het andere jaar wat later... Maar in ieder geval, de borreltijd komen de bussen toch altijd nog. En ja. daarna gewoon de... Privémensen, of uh, zoals dat bij, bij ons heet. Ja, ja precies. Ja. En hoeveel kamers zitten er nu in het hotel? 35. 35 ja. kamers. Allemachtig. Maar goed, uh, je hebt dat gedaan. Uh, de kinderen gekregen, het bedrijf gerund. En uh, wanneer zijn jullie met het hotel gestopt? Althans... Uh, nou ja, uh, je, uh, je man we en hebben je. natuurlijk eerst periodes gehad dat je zegt van je streeft naar 65. Maar ja, uh, dat is niet gelukt. Uh, Martin en Patricia, die is. En hebben dan hebben we Martin de zoon. Ja, Martin, mijn Junior. zoon is dat, ja. Met Patricia, die moesten eerst nog uh, aanpassingen doen voor hun uh, onderkomen in het hotel. En Nick, hun oudste zoon, is uh, geboren. Dus uh, ja, dat is uh, bij ons dan 65. Uh, ik denk dat ik 67 was. Nee, nog niet eens. Dat is 66 geweest, denk ik. Want mijn man is met 67 jaar overleden. Die heeft uh, ja, de ziekte van Alzheimer gehad. En uh, het was een hele nare... Maar toen tijd. zijn jullie verhuisd naar. In 1993 zijn we het hotel uitgegaan. En verhuisd naar. Nou, naar uh, Kostverloren. Uh, 13, 13, het huis, 13 jaar ernaast. huis ernaast. Want dat hebben we van toen de tijd van meneer Weven kunnen kopen. De vroegere notaris. Ja, ja. Even. ja, precies. Ik wou even, voordat we... Ja, we hebben nog heel even... want dan kunnen we straks het muziekje draaien... even over de schilderijen van je man. Hoe is die in vredesnaam ja. zo'n fantastische schilder geworden? Uh, dat is eigenlijk spelende wijs gegaan. Hij heeft eerst getekend... want zij hebben ook hele mooie pentekeningen gemaakt... En toen zei hij, uh, ja, hij was altijd uh, met vaderdag of met verjaardag was het... Uh, ja, uh, hij was ook uh, liefhebber van uh, miniatuurtreintjes. Geef me wat voor mijn treintjes. En toen was het ineens, geef maar een verfdoos. Ik dacht, een verfdoos? Maar dat is gebeurd. Hij heeft een verfdoos gekregen. Er zal er wel een paar geweest zijn. Hij is gaan schilderen. Nou, ik geloof niet dat hij ooit één schilderij weggegooid heeft. Of een proefwerkje, zeg maar. Ik heb uh, enorm geschilderd. Enorm. En die mensen die, die zeggen allemaal, het is bijzonder. Het is net. Uh, veelal zijn het portretten, het zijn net foto's, maar hij heeft ze zo mooi gemaakt. Ja. En die mensen die poseerden voor hem of nee, hij maakte foto's. Want uh, zoals ik al zei, de volkdansgroep uh, van de Wurf kwam. En als hij dan bepaalde. Uh, ...personen zag van... ...ja, die is enorm geschikt voor een schilderij... ...en die en die en die. Dus zodoende is dat eigenlijk met, uh, ja, met, met veel van die personen wel gebeurd. En ook van de reddingsbrigade. En ook wel van gasten, van, van, van, ja, van mensen die... ...karakteristieke ja, kop ja, hadden. Ja. Inderdaad. Ja, het is fantastisch uh, dat je echt zo als autodidact uh, zulke prachtige schilderijen, die, uh, nou, waarvan er nog een heleboel in het hotel hangen. Ja. En dan kijk ik op de klok, want we zijn aan het, bijna aan het eind van het programma, want we hebben nog één muziekje. Dat muziekje dat was een, uh, is een verzoeknummertje van jouw zoon Martin. Ja. Die uh, hier een paar weken geleden was. En, uh, nou, vertel even hoe, die, hoe ze aan dat muziekje kwamen. Ja, die hadden een, een uitje. Uh, een van hun vrienden was uh, ja, misschien 50 of, of ouder of jonger. Dat weet ik niet precies, maar die waren met elkaar weg. En daar hebben ze natuurlijk veel uh, ja, uh, bekeken wel en uh, lol gehad. <lacht> en toen kwam die met zo'n uh, cd'tje thuis. En toen zegt hij, dat wil ik graag gedraaid hebben. Dat dus op, op verzoek van Martin Faber Jr. draaien we dus nu het nummer... van Spring eens uit een vliegtuig. Nummer, ja, ik spring uit een vliegmachine. Nou, ik ben zeer benieuwd. Ik spring uit een vliegmachine. De behagen durf ik alles water. en zwiep ik het luchteren door. Dan hoor ik een engelenkoor. dat zingt heel spontaan. Laat hij die maar gaan, die komt gees wel Mijn schat woont ver van mij vandaan, veel verder nog dan Londen. Maar om er snel naartoe te gaan, heb ik nu wat gevonden. Ik ga het een vliegtuigje mee, en spring dan gewoon naar beneden. Ik spring uit een vliegtuigmachine, alleen maar om jou te zien te behagen durf ik alles wagen en zweef ik het luchtruim door dan hoor ik een engelenkoor dat zingt heel spontaan laat hij die maar haal. die kon je wel aan en breek voor ons de trouwdag aan, u mag GELOVEN Dan zullen we met een vliegtuig gaan En daar een trouw beloven Daarna springen wij naar beneden En zingen dan blij met z'n twee Ik spring uit een vliegmachine Alleen maar om jou te zien Om jou te behagen Durf ik alles waar We're Nou, Martin, dankjewel voor dit gezellige muziekje. Ik spring uit een vliegmachine en het werd gezongen door Eddie Walli. Nou, dat was een beetje carnavals-sfeer. Uh, uh, als je luistert, Martin, ik hoop uh, dat we het goed hebben gedaan. Zo en wij gaan uh, heel langzamerhand uh, naar het einde van dit programma, want we hebben al zoveel dingen besproken. Uh, je zoon, Martin, heeft het hotel overgenomen. Hij woont dus ook in het hotel met zijn gezin. Ja, ja. Maar uh, Martin was eerst uh, met Hans samen, hè. Ja. Maar die is helaas overleden. Dus zodoende is Martin nu alleen. Maar zijn vrouw die helpt hem Ja, daarin. geweldig, geweldig. Ja, Patricia, ja. ja. Dus uh, daar, dat is, uh, daar hebben we eigenlijk alles uh, van gehoord de volgende keer, de vorige keer. Ik hoop, en dat is echt uh, dat, uh, Martin die zei dat jullie bezig zijn om de schilderijen te fotograferen en daar een boekje van te maken. Nou, ik hoop echt dat dat van de grond uh, komt. Dat zou best wel lukken. Want er staan er ook nog, vertelde je, een ja, heleboel op zolder. Ja, ja. Dus alles wat in het hotel hangt, dat ja, is... Ja, want uh, het is natuurlijk zo, straks weten ze niet meer wie wie is. Ja, ja. precies. En, en, uh, en wat je op Zolle, wisten jullie dan wel eens de collectie? Dat moet eigenlijk wel gebeuren, ja. Maar het is eigenlijk nu al een hele tijd niet gebeurd. Maar we hebben het er wel eens over. Maar ja, het is altijd tijdgebrek. Altijd druk, druk, druk, druk, druk. Goed, nou... Uh, we hebben het meest uh, besproken. Ik vond het een fantastisch verhaal. Vooral natuurlijk zoals je begonnen bent in je leven... en uh, in het diepe werd gegooid in het uh, hotel. Eh, hoe dat ruilde en zeilde hebben we natuurlijk al heel veel van Martin gehoord. Maar ik vond het een zeer interessant uh, verhaal. Ik dank je heel hartelijk voor je komst hier. Graag gedaan. Nou, heel fijn. Dan uh, bedank ik uh, Mark Otte voor de techniek en Pascal voor zijn uh, bijstand... En dan moet ik u helaas ja, vertellen dat we, Pascal van der Beek, wat zei ik dan? Alsjeblieft. Oké, okay. uh, en uh, dat we de volgende week en de week daarop geen uitzending van ZFM Oud Zandvoert hebben in verband met de verhuizing naar de tol. En daar zullen we weer met frisse moed en met allemaal weer gezellige mensen starten met het programma ZFM Oud-Zandvoort. Ik dank u heel hartelijk voor het luisteren naar dit programma. Blijf luisteren, twee weken niet, maar dan zijn we weer in de lucht. Bedankt.